Ja, nou, waar ben je nou? Ik ben hier. Ja, CFM uh, Entertainment voor Jules tot de klokjes van 7 uur en uh, zo dadelijk gaan we van start met uh, Chris van de straat. En uh, wij gaan nog eerst even een, een lekkere oude, of een gouden oude draaien van, uh, hoe heet het ook weer, Kayak en Rustless Queen. Gone is my gladness and vanished my pride. 'Cause love didn't stay on our side. Lapped in luxury, I cried for the. was was dan de formatie kayak En uit de jaren tachtig, uh, ja, met Rustless Rus, Rus, Rus, Rus. <lacht> Dan moet je net even een, uh, hey, een borreltje op hebben. Dan klinkt het ongeveer zo. Hey, um, ja, gaan we, uh, gaan we nog. Uh, ja, Chris, ben je klaar voor? Ja, ja? ik ben er klaar voor. Uh, even kijken hoor, uh, microfoon, test. ja? Ja, test 1, 2, 3. Ben ben ik, 1, ja, ik, ja, ja, er ik, komt wat. Ik ben binnen? Ja. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> ja, maar nu ook, nu ook voor de luisteraars. Ja, ja, ja, ja. ja, nu ook voor de luisteraars, inderdaad. Ja. Hé, hey, hoe is het, man? Goed, ja, het gaat lekker. Uh, ja. Het nieuwe jaar knallend van start, dus uh, ja, het gaat wel lekker. Ja, want ik. Uh, de laatste keer dat je hier was, toen was het uh, koud, nat weer. En het is nou niet uh, veel beter geworden. <laughs> nee, inderdaad. Nou, zeker als je, zoals het er nu uitziet, ziet, het is wel recht. Uh, het is in ieder geval koud, ja. Ja, ja dat, dat was... Uh, de afgelopen week was het uh, anders. Het was wel koud, maar... Ja. Gelukkig wel droog, dat vind ja, ik wel fijn. Dat, uh, maar het was wel heel koud. Het was overdag ja. nog, uh, wat was het, min zoveel? Ja, min. Uh, even kijken, de laatste dag was toen uh, min 6 geloof ik, hè? Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, maar goed, uh, daar hebben we... Uh, een leuke jas, hoor. Ja, ja. ja helemaal goed aan. Mee. Ja, dat. Ik bedoel, dat hebben we ook wel gewild. Hey? Nee, daarom. Het, is wel, het was wel lekker, maar Renat, dat was de laatste keer al. Ja, dat is. Uh, boe, dat is ook alweer een tijdje geleden. Nou, een jaar dan of zo? Zoiets. Misschien nog meer dan een jaar. Uh, of korter. Nee, uh, korter. Uh. Ja, ik weet het alweer. <laughs> Houd maar op een jaar. <laughs> Oké, okay, ja, laten we het daar wel. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, een tijd geleden. Maar ik ben ja. blij weer uh, terug te zijn. Ja. Hey, uh, weet je wat? Uh, we, we gaan ons uh, even installeren. Dan gaan we eerst even de single uh, draaien. die uh, je toen hier mee binnenkwam. Ja, dat is goed. Ja. Mensen even hun geheugen opfrissen. Even, even het geheugen opfrissen. En dan uh, komt het vast wel goed. Ja, dat is goed. Dan gaan we. Koud, dat klut weer. Chris van de Straat. Je kent het wel. De maanden met de R.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 Ja, dus uh, het is koud, nat. Kut weer, ja. Ja. En een ja. luid applaus aan het einde, hoorde ja, je dat? Ook, ook dat nog, hè? He? Ja. Hey, en, uh, we zijn met twee, oh, nou, met z'n drieën. Ja, oh, momenteel ja, nog met z'n drieën. Ja. Hé, hey, maar um, ja, nou ja, dat, we hebben net eventjes uh, uh, aan het spitten geweest. Dat uh, was dus in, uh, in maart 2023. Klopt, ja, ja, ja. ja, ja inderdaad. Dus uh, bijna een jaar. Bijna een jaar, het ja, gaat jaar. er niet ver vandaan. <laughs> nou ja, het was, uh, ik kom me nog herinneren, het was net even een beetje na, na de coronatijd... In, uh, dat je hier eigenlijk binnenkwam. Ja, klopt. Ja. En toen had ik ook nog een matje, volgens mij. Hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik zie er nu heel representatief uit. <laughs> denk. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. <laughs> nee, maar dat is, uh, ja, een nou ja, matje. Ik, ik doe dat altijd gelijk weer denken aan, uh, hoe heet die, uh, die film? Die had 1 en 2. Uh, die, de laatste is toen in Haarlem opgenomen, ook in de Waardepolden. Het um, dorp. Uh, en en uh, iemand had een mat? Nou, nee, die hadden allemaal matjes. Allemaal. Ja, oh, uit die die film. Was dat die, new kids? Uh, nieuw kids? Nieuw kids, nog. Is dat opgenomen in Arnhem? Ja, de, de, de, de stunt met die uh, met oh. de auto is uh, in Arnhem opgenomen, oh, daar uh, ja. ter hoogte van de KPN-toren. Nou, Moeten we toch uh, nog eens even terugkijken? Het meertje. Ja, naar, ja, ja, bij het PTT-meertje, ja, ja, klopt, ja, ja en dat bij de KPN-toren, ja, ja, ja. Dus uh, ja. ja, ik ga toch even nakijken dan. <laughs> daar, daar is het opgenomen in ieder geval die stunt oh, met de auto, dat in brand vloog en dat soort dingen. Ja, ook mensen hebben dat nog kunnen aanschouwen daar dan onverwachts. Dus ja, maar was het gewoon heel dichtbij mij eigenlijk. Ja, uh, ja. Niet, niet, niet van meegekregen. Nou, maar goed. Uh. Hey, um. Hoe is het eigenlijk uh, verlopen na. Uh de Tormelinos gedoe. <laughs> Goeie vraag. Het gaat wel heel lekker. Uh, ik merk dat ik wel lekker geboekt word en gevonden word. Dus dat is heel leuk. Uh, eigen liedjes doen het altijd goed. Uh, en online, maar ook gewoon uh, bij, de, uh, bij de live shows. Dus dat is wel heel gezellig. Ja. En uh, ja, de boekingen gaan lekker. En heel divers ook. De ene keer is de voetbalclub of een tennisvereniging, soms een verjaardagsfeestje of een privéfeestje. Uh, hier en daar nog wat grote podia kunnen pakken. Dus dat is ook, uh, ja, dat is wel ja. wat je voor het doet, zeg maar. Ja, ja wat uh, ben je nog geboekt voor de uh, grote podia's uh, aankomende uh, lente-zomer? Uh, ja, zeker nou, de eerste, die heb ik al weer binnengekregen. En uh, ik weet eigenlijk niet of ik het al mag verklappen, maar uh, ik ga het gewoon doen. Uh, guilty Pleasure Festival in uh, Amsterdam. Dus uh, ja, dat, is, dat, dat wordt wel heel gaaf. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, Guilty Pleasure, dat... Uh, ja, alleen de naam al, ja, hè? <laughs> <laughs> Klopt. Ja, nee, dus, uh, dat is wel heel gaaf. Ik ja. hoorde toevallig afgelopen week... dus uh, een vriend van me die heeft me daar binnen gepraat. Dus nou ja, heel gaaf. En de uh, organisatie helemaal enthousiast. Een beetje naar de muziek van mij geluisterd. Onder andere Koud naar het Kut. We zeiden van ja, ja, het, ja dit klinkt goed. Dit willen we er wel bij hebben. Dus ja, ja dat, dat, is, dat is leuk. Het is een feestje, ja. Dat hoort erbij. Ja, precies. Ja. En er komen toch weer 10.000 tot 15.000 bezoekers op af. Dus ja. uh, dat is ook lekker voor de carrière. Ja, inderdaad. Hé, hey, en uh, nou ja, de, de, de Polia's agenda. Heb je, uh, heb je een agenda of niet? Ja. <laughs> of, of, je houdt hem zelf niet bij, wou je zeggen. Nee, ja, ja. ja half, ja. Half, inderdaad. Ik hoor, heb hoor. een agenda, maar... Um, ja, maar is het kijk, te volgen? Dit, nou ja, dit, um, ik ben bezig met een website. Oké. Okay. De website is online. Hij werkt alleen nog niet echt. Als in, je hebt knoppen, je kan erop drukken, maar er staat nog niks op. Er staat nog niks zocht. Dus, ja. uh, dus, dus daar, daar ben ik nog aan het knutselen. Ik probeer hem wel deze week, volgende week af te krijgen. Dus uh, ja, dan, en dan komt daar ook de agenda op. Dat mensen een beetje kunnen zien waar ik sta. Dat ze me kunnen opzoeken. Uh, er komt een knop op dat je me kan, uh, kan boeken. Uh, dat je nog wat informatie kan opvragen. Dus uh, daar ben ik druk mee bezig. Ja. Oké. Okay. En... Uh... Ja, voor de rest kunnen ze je zo, zo volgen op Facebook, denk ik. En, uh, Uiteraard Facebook, Instagram, YouTube. YouTube. Ja, ja. Uh, gewoon zoek TikTok. op... TikTok. TikTok ook, ja, ja. Ja, ja. Zoek op Chris van de Straat. Dat doe je met de, de K van Koud dat Kut Weer. Chris. Van Chris, Kanger, van ja, inderdaad. Ja, uh, ja. Of Kus. Uh, ja, Kus. Kus ja, ja, ja. Uh, <laughs> van de Straat. Hey, maar... Um, ja, ik, ik wilde je even wat vragen. Alleen is maar, die vraag is maar even ontschoten. Um, Waar ben je nog meer mee bezig? Want je hebt nu een nieuwe single uitgebracht. Uh, ja. Ben je al met iets nieuws bezig ja. of ben je met iets anders bezig? Het voelt een beetje als vreemd gaan. Hè? Dit liedje is net uit. Uh, net iets ongeveer een maandje. Nou. Ik ben eigenlijk alweer bezig met de volgende. Wat ik zeg, Het voelt een beetje als vreemd gaan. Want deze moet nog een beetje gaan leven ook. Ja, maar goed. Hij moet nog eerst geproduceerd worden, gemaakt worden. En, precies. En, ja, dus dat duurt ja. nog wel even inderdaad. Ja, maar ja. ik ben alweer bezig met de volgende. Ja, dat gaat ook weer gebeuren met de mannen van Sonic Solutions. En dan gewoon weer lekker via het label uh, eruit knallen. Dus uh, we zijn alweer druk bezig met, uh, met de volgende plaat. Ja. Zeker. De, die gaat komen van de zomer? Ik gok iets eerder. Ik hoop zelf maart, misschien april. Oké, okay, uh, ja, dus een beetje toch wel voorjaar. Ja, ja. ja zeker. zeker. Okay. En dan ja. uh, wordt het een zomerse knallen, of? Uh? Het wordt wel een, een lekker uptempo. Een beetje, ja, het mag wel wat zomerse klinken. Ja, ja inderdaad. Oké. Okay. Ja. Okay. Hé, hey, um, nou, ik denk dan we hem even gaan draaien. Jouw nieuwe single? Ja, heel goed. Ik ben benieuwd wat de mensen ervan ja, vinden. Ik, uh, ik ben van de straat. Chris van de straat. <laughs> Ja, typisch hè? Ja. <laughs> Mijn vader zei altijd, van je fouten moet je leren. En geloof me, ik heb een hoop geleerd. Ik leef graag op het randje, en ik maak van alles mee. Maar soms dan gaat dat wel eens verkeerd. Dan heb ik weer een slokje op en eigenlijk één te veel. Ik ze Meer te houver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 and at my whole Ik ben onlangs hier nog in de studio geweest bij CFM Entertainment View. Liv Webbers en uh, Dansen met Mijn Ogen Dicht. En ja, nog steeds de gast is hier uh, in van de straat. Op de straat van de straat. <laughs> Het maakt niet uit, allebei. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar um, ja. Uh, hoeveel singers heb je nou uitgebracht? Vier. Uh, dit uh, was mijn vierde. Ja inderdaad, ik ben ja, van de straat. Ja, ja, ja. Ja, ja. En eigenlijk had het mijn single moeten worden. Deze? Ja, ik was... Uh, oh, okay. Kijk, ik ben videoproducer. En ja. een klant van mij die had een huisje in Torbellinos En die zei, als jij daarheen gaat om te filmen... dan uh, kan jij een gratis vakantie hebben. En ik kan dan met die video die jij hebt gemaakt... kan ik dat huisje adverteren en aanbieden. Ja. Nou, dat was een goede deal. En daar leerde ik het leven kennen in Torremolinos. Dacht ik, leuk om daar een liedje over te schrijven. En ik wilde daar dus, dat, dat liedje over Torremolinos wilde ik heel graag uitbrengen. Maar wel in de zomer. En dat was toen al september. Dus ik dacht, eens wel. Maar ik dacht, eerst even een ander liedje schrijven. Waarin ik mezelf even kan voorstellen. Waarin ik Dan kan ik ook even kijken hoe het werkt om een liedje uit te brengen. Want het is vast complexer dan dat het is. Uh, dus ik had het liedje geschreven. Ik ben van de straat. Klinkt mooi, kan ik me even voorstellen. En mixen en masteren en naar de studio. En het duurde en het duurde. En het was lastig en complex. En de zomer kwam steeds dichterbij. En toen dacht ik, nou, ik ga dit toch niet op tijd redden. Dus in de ijskast gezet, helemaal los in Torremolinos uitgebracht. Toen koud, nat, kut weer. Toen doe mij een drankje. En toen, daarna dacht ik uiteindelijk, oké, okay, nu valt er een beetje een gat. Nou knal ik hem erin. Dus, dus hier is hij dan uiteindelijk. Ja, Wat, ja, ja, ja. Ja. Helemaal los in Torremolinos. Dat was natuurlijk eh, bedoeld als grap, hè? Uh, ja, het <laughs> was een beetje een gimmick. Ja, inderdaad. Heb je daar nog een kater van overgehaald? Of? <laughs> <laughs> nee, en ik moet zeggen... Uh, heel veel mensen vinden mij juist wel vanwege dat nummer. Dus uh, dan word ik gewoon, krijg ik ineens okay. een berichtje via Instagram. Uh, vaak zijn het wel voetbalclubs en dan zeggen ze van... Uh, wij komen dit nummer tegen, hartstikke gegaaf en uh, kom je nog een keertje bij ons zingen. Dus uh, okay. daardoor wordt het juist echt wel goed gevonden en goed geboekt. Dus uh, ja, ja. ja. Nou, nu nog in Torremolinos. Nou ja, het zou toch fijn zijn als je in Torremolinos <laughs> maar ook, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Hij wordt ook wel gedraaid in Torremolinos. Daar heb je verschillende uh, cafés. Dus bijvoorbeeld ja, ja. bij... Uh, de kliksbaan, uh, daar wordt hij inderdaad wel gedraaid en dat soort dingen. Dus, dus dat is wel ja, uh, de, de, die laatste single van jou en die was ook in uh, een bekende uh, café uh, opgenomen. Uh, dat klopt, ja, inderdaad. Café Louietje is dat. Ja, ja. En dat is uh, voor de mensen die het niet kennen: één is het uh, daar waar Andreas junior zijn uh, clip Leef ook heeft opgenomen. Ja. En uh, dat is ook de, het café waar, uh, waar Baantje er altijd zat. Hè? Dan, uh, ja, ja, ja. Daar, daar zaten ze dan aan de bar. En daar kwam dan de ingeving wie de misdaad had gepleegd. Dus daar zijn we heen gegaan. Uh, ik ben heen gegaan met vrienden en familie. Hebben we gewoon de hele dag zitten drinken. Er waren ook vier Belgische Hells Angels. Ja. Die staan ook op de clip. Okay. En uh, ja, we hebben het gewoon heel gezellig gehad. Op een gegeven moment werd het zo gezellig dat ook nog de politie langskwam. <laughs> uh, ja, dat, dan moet, uh, ja, dat moet je maar even kijken. Als je nu denkt, waar gaat dit over? Hoe ziet dat eruit? Ja, moet je even kijken. Ja. Hey, um, ik denk dat we die even gaan rijden. Ja, gaan uh, we. gaan helemaal los in Torremolinos. Ja, Tot? gezellig. Ja, toch? Dan gaan we even los. Dat doen we. Als hij wil, hè? <laughs> Christy. Uh, ja, ja, ja Christy, ja. joh. Ja, ja. Ik wil, ik wil. Daar gaan we. <laughs> ik ging op vakantie en ik was alleen. Ik had geen vrienden om me heen.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 Beiden op het strand, en een drankje in mijn hand. Of drie! Ja, ik ging helemaal los, in de Molinos. Van deze plekken heb ik geen spijt, ja ik blijf hier voor altijd. la la la la la la, la la la la la la. la, la.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 Van deze plek heb ik Ja, ik blijf hier voor altijd. Olé! Olé, ja. Staat als een huis, toch? Staat als een huis, inderdaad. <laughs> Nu de boekingen voor Torremolinos. Ja, nou, dat is helemaal compleet. En dat zou echt, uh, dat zou fantastisch zijn. Dus zit je in Torremolinos en zit je te luisteren. Uh, ja, stuur ja. me een appje, en een belletje, weet ik veel. Uh, ja, of, of uh, hey, als er wat valt te regelen in, uh, in Torremolinos, Dat je daar met de vakantie van de zomer naartoe gaat. En, uh, je hebt daar een bar of een café of uh, weet ja, ik veel wat. Ik zit ja, al ja, waarschijnlijk ja. in de buurt dan, want mijn broer die gaat toevallig, uh, wat is het? Ja, 7 september gaat hij trouwen ja. met zijn vriendin. In Spanje. Oké. Okay. Dus uh, die zitten echt heel zuid. Dus uh, nou, redelijk ja, in de buurt. Dus, Zou, uh, zouden ze zo uh, kunnen boeken in die periode? Ja, zeker. Ja, uh, gewoon doen. Kom over. Welke kom over periode zei je? Uh, september is dat. September. Ja, ja. En in de derde week van september is volgens mij altijd de Hollandse feestweek in Torremolinos. Dus uh, ja, uh, moet goed komen. Ik wil dat zeggen. Ja. Ja. <laughs> Past er precies in. Staat in de sterren. Ja. Geef haast. Ja, ja, ja. Hey. Um, But, uh, even kijken hoor, Want, uh, welke single kwam daarna, na Tormelinos? Na Tormelinos Tor kwam uh, Koud, Not Kut weer. Oké, okay, yeah, die hebben we gehad? Ja. Doe mij maar een drankje dan. Dat klopt, ja, ja. inderdaad was ook een gezellig verhaal, ja. Uh, ik dacht, want ik had al twee liedjes zelf uitgewacht, dus helemaal los in zijn en dat Kut weer. Zelfde melodie bedacht, zelfde tekst geschreven. En uh, toen dacht ik, ja, we gaan het nu toch wel een klein beetje... voor een andere boek gooien. Dat uh, me wel gewoon leuk. Dus ik had een bestaand nummer gekozen. Het is uh, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight van, uh, van ABBA. Ja. Uh, goede melodie, heel herkenbaar. Maar toen dacht ik van, ja, die tekst zit ik te wachten op een man na middernacht... Nee. <laughs> uh, dus ik heb de tekst zelf even een beetje herschreven. Ik dacht, waar zit ik wel op te wachten? Nou, doe maar een drankje. Dus zodoende zo is dat uh, nummer geboren eigenlijk. En uh, het kwam ook omdat een collega van me zei, die zegt, jij schrijft altijd je eigen liedjes Hij zegt, heel veel artiesten die kofferen die, die gewoon maar wat. Ja. En dat, uh, hij zegt, het is zo makkelijk. Ik bedoel, zelfs voordat jij dat doet met, uh, met ABBA bijvoorbeeld. En toen begon ik ja, met, doe mij, doe mij, doe mij één drankje. <laughs> en toen zaten we zo, nou, dat is helemaal geen ja, gek idee eigenlijk. <laughs> ja, dus, uh, dus zodoende hebben we die uitgebracht. En... Uh, in die periode, ik had zelf nog helemaal geen clip bedacht. Of, uh, en, uh, ik werd toen geboekt om op te treden bij een, uh, bij een festival voor vrienden van vrienden. En het was in die periode, dat was afgelopen zomer, dat het echt constant 30 graden was. Zo heet Maar goed, ik, we zijn er gewoon ja, heen gegaan. Ja. Ik heb een vriend van me meegenomen die cameraman is. En uh, eigenlijk dat optreden gefilmd. En uh, dat is de clip geworden. En hartstikke gezellig. Het is een ja. lekkere, lekkere feestplaat nou, eigenlijk. Ja, ja vaak... Uh... Het onverwachte eigenlijk, hè? Moet je altijd filmen, zeggen ze altijd. Dus, ja, ja, precies. Dus, ja, dus, ja. Ja, dus dat was wel goed geluk. Ja, ik vind het ook altijd ja. wel leuk om iets van een, van een scriptje te bedenken. Dat was eigenlijk meer bij, uh, bij Van de Straat, de uh, ja, nieuwste. Ja. Uh, daar hebben we echt een beetje bedacht hoe en wat we het wilden aanpakken. Maar bij Doe een drankje, ja, gewoon een optreden... en uh, ja, wees je filmen. Halverwege trek ik nog, dat was echt snoeihet. En ik had zo'n scheurbroek aan, dus die heb ik halverwege uh, uh. nog uitgetrokken. <laughs> nou, daar ging het publiek ook helemaal los. Dus uh, uh, uh. ja, dat is wel lachen. Uh. Maar, hey, maar de, die, die beveiliger in die clip trouwens, is dat de, de vaste beveiliger van, uh, van uh, Café niet dat, dat is een stripper. oh oké. Okay. <laughs> Ja, nee, dat is gewoon een stripper. Die hadden we ingehuurd voor de clip. Dus dat was wel echt lachen. Oké. Okay. Ja, de, de mensen zitten niet te denken. Wie is de beveiliger en, en wat is een stripper? Ja, daarom. Dus ga maar even kijken. Ja, ga het zeker even checken. is wel lachen. Ja, Hij had eventjes een, een leuk berichtje achter. Ja, zeker, zeker. Ik ben wel benieuwd wat de mensen ervan vinden. Ja, toch? Uh, doe mij maar een drankje. Ja. Zo, we zo. Doe mij een drankje voor ik ga. Jij kijkt me vragend aan, maar ik doe nog niet aan. Doe mij, doe mij, doe mij een drankje voor ik ga. Ik moet morgen werken, maar nu ben ik nog hier. Doe mij, doe mij, een drankje, voor Ik ga, geven wat zuiver, doe maar bak op bier. Doe mij, doe mij, doe mij, een drankje, voor Ik, mij, ik moet werken, maar nu ben ik op vier. Doe mij, doe mij, doe mij, drankje, voor Ik ga, geven wat zuiver, doe maar bak bier. Geef me wat te zuipen. <laughs> ik ben in de stemming, het is zaterdagavond. Ja, ja. het is weekend. He, ja, dus. Ik bedoel nog wel met de auto terug naar huis. Dus, uh... Nou ja, je hebt niemand die je thuis brengt? Of, uh... Vandaag niet. Ja, helaas. Nee, ja, ja, helaas. Ja, ja. Nee. Hey, maar, um, nou ja, een evenement heb je al uh, verklapt. Ja, Waar is dat? Ja, ja, ja, ja. Maar uh, ik hoop toch nog wel ook dat er uh, misschien hier wat meer in de regio nog een beetje uh, ja, iets te bewerkstelligen valt. Ja, hier zo Omtrek, Haarlem, uh, Heemstede, uh, Zandvoort. Zandvoort ja, ja, ja, uh, ja, strandfeestje uh, of zo. Uh, uh, wat ik nog wel heel leuk zou vinden, wat er wel een grote droom van mij is, is, uh, is uh, bevrijdingspop. Want daar ben ik eigenlijk altijd al, uh, vanaf uh, weet ik veel jongs of aan mijn naar nou. naartoe gegaan. En dan sta je daar gewoon met al je vrienden. En het is, uh, ja, ik, ik, ik, ik weet niet of jij wel eens bent geweest, maar het is altijd uh, afgeladen vol. Uh, de laatste keer dat ik ben geweest is ergens in 2007 geweest. Dus, oh, een tijdje uh, geleden uh, weer. Uh, ja. Ja, ja, ja, maar daarna vond ik het toch nog een beetje erg druk worden. Nou, dat is het. <laughs> het is wel mega druk geworden. En, um, maar kijk, het leuke eraan vond ik altijd: is, uh, is... je gaat erheen en je komt altijd weer iemand tegen. Want het is echt uit de regio natuurlijk. Oh, ja, dus ja. je komt mensen tegen van je oude sportclub of van je, van je middelbare school of je lagere oh, school. Dus oh. dat is wel heel geinig. Uh, maar goed, ik ben er altijd al heen gegaan als bezoeker. Maar ik dacht van ja, het zou toch wel vet zijn als ik er ook een keertje als artiest kan optreden. Ja, ja. Dus dat is nog wel een, uh, een grote droom van me. Nou ja, als ik, als ik er naartoe ga, dan is het backstage. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Nee, nee, want zo'n massa mensen, ja, voor, voor, de, voor degene die uh, eigenlijk nooit uh, in Haarlem zijn geweest met bevrijdingspop... Ja. Ja, dat is zo gigantisch. En zeker als er mooi weer is. Is, is Er geen doorkomen meer aan Nee, inderdaad. Ja. En ja, ja. Uh, ja, worden mensen eigenlijk uh, gevraagd om om te keren? Want er kan gewoon niemand meer bij. Dat hebben ze inderdaad al een paar ja. keer gedaan. Ja. En het is volgens mij ook een van de drugsbezochte uh, um, vrijheidsfestivals. Wat, hè? Want ze hebben ze ja. in Groningen en weet ik veel wat nog een paar andere grote steden. Maar die van Harlem is wel een van de, van de populairste. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, de hout is niet groter. Dus, uh. Nee, het is wat het is. Het wordt niet groter. Nee, ja. Inderdaad, nee, nou, dus uh, ja, nou ja, mensen staan dan eigenlijk uh, ja, heel ver weg. Ja, nou, en toch. eigenlijk krijg je dan weinig of niks, mee. ja. Ja, voor de gezelligheid misschien. Ja, ja, ja. Nou, ik zou het ziel, wel maar... doen voor het grote podium. Maar uh, het was toevallig, uh, wanneer was het? Uh, afgelopen zomer stond ik bij uh, Big Rivers in, uh, in Dordrecht. En er zit gewoon een klein podium op een, op een pleintje. Maar er stonden nog ja. steeds wel iets van uh, ja, duizend man. En dus nog, dat is wel echt gezellig. Want dan heb je ja. goed bereik inderdaad. Dan heb je bewijzen van nog contact met degene die achteraan staat. Ja, ja. Maar inderdaad, als je op het grote podium staat in Haarlem. en je staat daar, uh, ja, die mensen die zeg maar, echt achteraan de hout staan. Dan heb je natuurlijk 0,0 uh, contact mee. Ja, nou, want uh, zeg ik, ja... Als het te groot wordt... Uh, ja, dan, dan, dan... Weet je, dat zie ik met zoveel evenementen. Uh, dat heb je ook bijvoorbeeld met uh, Halloween. Hè? Ja, ja. ja. pretparken. Uh, ja, ik ben dan één keer in... Uh, toen heette het nog Six Flags. Ja, de Walibi nu ja, dan. Ja, ja. En uh, ja, dat was leuk. Weet je, er was ruimte. Iedereen kon overal lopen. Nou, en uh, pff, twee jaar daarna ging ik weer. Ja. En er was geen doorkomen meer dan. Ja. Ja, en wat bleek nu? Ze hadden twee keer zoveel kaartjes verkocht als dat de mensen in kunnen. Oh, is dat zo? Ja, en oh. dat, dat krijg je dan. Ja, ja dat is niet handig. Nee, nee. Dan wordt het, dus, maar dan krijg je ook lange rijen. Nou ja, lange rijen, maar mensen vertrapte hekjes. Overal gingen, alle evenementen gingen ze gewoon dwars doorheen. Ja, en weet ja. je, ja, er is geen ruimte, dus... Dat, ja. dat ga je krijgen. En dan denk ik van ja, joh, de schade aan je park is groter. <laughs> Vele malen groter. Als je kaartjes uh, ja. die je verkocht hebt, dubbel hebt verkocht eigenlijk. Want zo moet je het zien. En dat, dat is gewoon onnozel. Ja, dat is en, maar goed. Uh... En, en, nou, maar dat zie ik dus met heel veel evenementen. En een bevrijdingspop is dan net even een ander evenement natuurlijk. als was zo'n Halloween geweest. Uh, mm -hmm. En uh, ja, ik snap altijd uh, dat de mensen toch wel uh, voor de gezelligheid ook gaan natuurlijk. Precies, ja, ja. Maar goed, het is ook de organisatie die denkt: hier gaan wel lekker een slaatje uitslaan. Dus uh, ja. ja. Ja, nou ja, maar ik, ik zeg altijd: eh, iedereen mag mee eten. Ja. Simpel is het. En, en, uh, ja, maar hou het ook uh, binnen een beetje binnen het perken. Ja, precies. En, uh, ja, ja. Zonde. Ja. Hé, hey, ehm um... Hadden wij nog een uh, nummer van jou? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga het eerst nog eventjes uh, een nummer inzetten. Ja, doe dat. Dan uh, ja. gaan, gaan wij nog even spitten. Ja, dat is goed. Dat doen we even met uh, Frans en Sineke. En uh, die lach op jouw gezicht. Met...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 You're on the phone, I don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For well, here I am a hundred. I come on, you cry kind of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 You're walking me, oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, then. Geweldige plaat, Solomon Burke en Cry to Me. Een lekkere we houden uit de jaren 60 hier bij CFM Entertainment Review. En dat allemaal tot de klokjes van 6 uur. Eh, 6 uur, 7, uur. Het gaat erop, hè? Ja, ik wou net zeggen, dat gaan we heel rap. Tijdpiep voorbij als je het nou zin hebt. Ja, ja het is al tien voor zes. Dus ja, uh... ja, ja. Hey, um, ja. Had jij iets met Wesley Ponsen? Ja, inderdaad. Ja, nou, ja, had ik, ja, ik vind het wel een heel goed. Want we gaan zo meteen voor de luisteraar ja, die denkt: ja, ja. Uh, Wesley Pons, wat gaat er nou gebeuren? Uh, we gaan zo meteen een liedje van Wesley Pons draaien. Dat heeft er vooral mee te maken: dat, ja, ik heb maar vier singles uitgebracht. Dus er zitten een <laughs> beetje door mijn repertoire heen. Ja, nou, maar goed, het voorjaar komt er nog eentje bij. Dus, uh, precies, dus dan kunnen we het uurtje volmaken. maken kunnen we het uurtje volmaken. Ja, inderdaad. Maar uh, nee, dit is wel een van de nummers die ik, die, ik van hem luister, die ik graag van hem luister. Vind ik ook leuk om deze live te doen. En, uh, het, is, uh, ja, het is gewoon een lekker feestje erin. Je doet het zelf ook. Ja, ik doe hem zelf ook. Hij heeft gewoon een een goede stem. Ja. Uh, dus uh, ja, hij is echt wel uh, een goede grote artiest. Ja. En uh, ja, ja ik, ik, ik, ik luister graag naar Westie Ponsen. Uh, Tino Martin uiteraard ook. Ja, dat, uh, ja Westie Ponsen is eigenlijk een beetje in... Uh, ja, toch merk ik wel een, een beetje in opkomst. Ja, zeker. En, uh, terwijl, hij, hij, hij zingt echt al veel langer. Maar uh, ja, nou ja, en, uh, ja, volgens mij is het ook een hele bescheiden, bescheiden gozer. Maar ik heb, hem nooit, ik heb hem zelf nog nooit leren kennen. Uh, uh, nee, live heb ik hem nog niet meegemaakt. Zeg maar. Nee, nee, nee. nee Tino Martin, ja, uh, ja, is ook iemand natuurlijk die uh, uh, tig jaar aan de. Aan de weg is de ja. Tino ken ik wel, uh, want uh, ik heb nog wel eens uh, cameraklusjes voor hem gedaan. Dus dan ja. werd ik gevraagd of ik uh, de Aftermovie wilde komen filmen en daarna ook editen. Dus, uh, want uh, voor de mensen die nog uh, nu net intunen, ik ben dus ook videoproducer, dus ik film en edit zelf de video's. En uh, via via kwam ik met zijn management in contact en die hadden gevraagd van joh, Tino staat daar op te treden. Hij lijkt hier leuk om dan te komen filmen. Ook omdat ik wel een beetje fan ben, dus dan kon ik ook even genieten ja, van de ja. muziek. Maar ja, ik kan ook filmen, dus het is dus twee in één. Um, dus zodoende heb ik ook nog wel eens uh, met Tino opgetrokken, ja, zeker. Nou ja, dan weet ik in ieder geval waar ik nog wezen voor een promofilmpje. Ja, nou ja, <laughs> zeker, zeker. En uh, dat kan ook gewoon, uh, ook gewoon via de Instagram en via YouTube. Stuur me ja. gewoon een berichtje ja. en... Uh, ja het maakt voor mij niet uit ik maak wel echt video's van alles dus uh, laatst ook voor de ing dat ze uh, ja. een beetje voor, uh, voor de ondernemers hoe dat dan zit en uh, um, ja er komt echt van alles voorbij de nou. praxis en ook kleine ondernemingen grote ondernemingen sluit niemand uit nou ja, want uh, het is ook uh, gevestigd in arnhem of ja zeker tenminste ja ik, ik ben gewoon freelance. dus uh, ik kom ja. overal naartoe het uh, ja. maakt mij niet uit de mensen bellen me op en uh, en ik kom erheen om of het om is om te zingen of uh, om te filmen van Groningen tot uh, Limburg, van tot purmerend ja, Van uh, Groningen tot Maastricht, toch? Was dat toch? Uh, <laughs> ja, ja, ja. Nou, het is eigenlijk ja. over de provincie. Maar ja, ja als verlof, dat is dan inderdaad van uh, Groningen tot Maastricht. Ja, ja. klopt. Hé, hey, maar... Um, ja, ja, ik zou zeggen... Uh, veel plezier luisteren. En uh, hier uh, komt uh, Wesley Ponsen. Lekker. Met diep. In mijn hart. Dat is hem. Als hij... Ja, ja. Ja, ja, ja daar komt-ie. Ja, komt daar, ie. Komt ie. daar komt hij. Niet boos zijn op jou, blijf ik je toch als erfra. Dat mag je heus wel weten. Ik in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent zo hard. De liefde voortaan, diep in mijn hart Wat een ander van je zegt, het kan me niet schelen Laat ze maar praten, ik trek er me niets van af Wat een misstap in het leven, maak zo vele de veen Ja het, dat erin. Een, ja, het zit erin. Ja, het zit erin. is zinger, de DJ. Ja, geweldig. Ja, Lek, een lekkere plaat. Het, uh, het is al eind jaren 50, begin jaren 60 ergens, uh, is dat ontstaan. Ja. Uh, tijdens een theaterspel, uh, ja. toneelspel, hoe je het zegt wel. Ik kende dat helemaal niet, joh. Ik ken alleen dit nummer. Ik heb het ooit een keertje op de radio gehoord. Volgens mij Radio NL kwam het voorbij en dacht ik, oh ja, klinkt ja. goed, lachen. Ja. Nee, maar, maar het, is, uh, het is gewoon oeroud is eigenlijk. Het, het, is, het is eigenlijk oeroud, ja. ja. <laughs> en waarschijnlijk heeft hij dat nummer ook weer van zijn oma. Of, uh, weet je, dat, uh, dus het gaat generaties terug. Ja, ja, ja geinig. Ja. En uh, ja, dat hij dat dan uh, weer in uh, een nieuw jasje heeft gestoken, ja. is wel leuk eigenlijk. Ja, zeker. Ik ja, ben er maar dankbaar voor. Maar dat is net inderdaad ook met Marco Schuitmaker. Die kende bijvoorbeeld Engelbewaarder ook van huis uit. Dus ja, inderdaad ja, ja. heeft hij ook gewoon van zijn vader van zijn moeder meegekregen. Ja, en ook gewoon gedacht, uh, doe het in een nieuw jasje. Nou ja, dat, dat kan heel goed uitpakken. Ja, ja, ik weet niet hoe het verhaal eigenlijk is ontstaan bij uh, Marco Schuitmaker natuurlijk. Kijk, ik, ik ken wel het verhaal achter, achter het nummer uh, van Mieke ja eh, waarvoor dat hij is geschreven en waarom dat hij is geschreven de Pierre Carte ja het is eigenlijk helemaal geen leuk liedje hè uh, nee het is een, een triest liedje eigenlijk en uh, ja daar zit een gedachte achter van eh, dat het nog maar net goed gegaan is en dat je het nog na kan vertellen ja ja jij eigenlijk maar blij mee moet zijn uh, ja, ja, ja en uh, dan... Is dit ervan gemaakt? <laughs> nu hebben we de een feestversie van. Ja. Ja, en het is een knijten van een hit natuurlijk. Ja, ja, ja. Er wordt nog steeds veel gedraaid natuurlijk. Heel overal. veel, ja, absoluut. Nou, daarom ontwijk ik hem nu even. Goed idee, ja, goed idee. Nee, maar weet je, ja, je hoort hem zo vaak. en uh, ja, Hij was dan eventjes aan het wegheppen en uh, komt ineens weer terug. Weet je, dus uh, ja, zo gek kan het gaan. Ja, zeker, zeker. Hopen dat uh, een van de volgende van mij een wordt. Een, een wordt, een ja, ja, ja, zeker. Uh, dat we in ieder geval jou uh, kunnen aanschouwen, overal uh, op het podium. Ja, inderdaad. Uh, in ieder geval uh, hopen we dat je ja, nog eens een keertje bij ons terugkomt. Uiteraard, en, Uiteraard. Uh, dan uh, met een, uh, een leuke optreden geschoten op, uh, op video uh, in Tormelinos. Dat, dat zou <laughs> helemaal fantastisch zijn, ja, zeker. Na ja, nou, de bruiloft, ga ik meteen ja, die kant ja, op. Ja. Hé, maar ja, ik zeg het. We gaan je graag nog terugzien. En ja, een heel goed weekend en succes. Ja, jij bedankt voor het gezellige interview. En tot de volgende keer. Ja, en nou ja. Ik vergeet eventjes wat ik zit. Ja, heb je ook wel eens. Tot heel veel Ja, dankjewel. Zie even. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie